9 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Premier Rutte en minister Arscher zijn nog steeds met werkgevers en vakbonden in overleg over het akkoord dat de sociale partners hebben bereikt. Ze spreken elkaar in een school in Den Haag. Volgens bronnen rond het overleg laat een akkoord niet lang meer op zich wachten. De persconferentie die na afloop wordt gegeven is te zien op Politiek 24. Voorzitter Heerts van de vakcentrale FNV zei vlak voor het overleg dat hij verwacht eruit te komen met het kabinet. werkgeversvoorman Wientjes zegt blij te zijn dat hij het eens is geworden met de werknemersorganisaties. Premier Rutte zei bij aankomst rond zes uur dat een sociaal akkoord van grote waarde is. Hij en minister Asscher toonden zich optimistisch over de inhoud van de voorstellen van de sociale partners. Russische organisaties hebben president Poetin gevraagd om bewijs te leveren voor zijn claim dat ze geld krijgen van buitenlandse geldschieters. Volgens Poetin hebben niet-governementele organisaties bij elkaar 760 miljoen euro gekregen uit het buitenland. Met de claim rechtvaardigde Poetin de invallen bij honderden organisaties. Die werden door westerse landen veroordeeld als een politieke heksenjacht.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mensenrelatie.nl Op de nieuwe mobiele site van Managementboek kun je uit 18.000 artikelen kiezen. En ze zijn snel voor 9 uur s avonds besteld is Morgen in Huis. Managementboek op mobiel, gewoon meer. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Jenna Miscavige-Hill schreef een boek over haar jeugdjaren bij Scientology. Bijzonder, want Jenna is het nichtje van de grote leider daar. Journaliste en scientology watcher Karin Spijnk, die las het boek alvast voor ons. En Mick van Weli is hier, onze crime-koning. We gaan het zo met hen hebben over buitenlandse spionnen. Er zijn er meer in Nederland van dan wij denken, Mick. Er zijn er heel veel meer en ook uit heel veel landen. Ja, ja. dat zo meteen. We gaan even naar Den Haag, naar Peter van der Meerschout. Uh, ja, bijna, hè? Bijna. Toch? Ja, We horen hier nu net dat over vijf minuten waarschijnlijk de persconferentie gaat beginnen. Ja. Persconferentie dan voorgezeten door premier Rutte. En daar zit dan ook minister Asscher van Sociale Zaken bij. En de voorzitters van de vakcentrales. Dus namens de werknemersorganisaties en de voorzitters van de werknemersorganisaties. En dan presenteren zij hier het sociaal akkoord. Zijn cameraploegen liggen nu echt op de grond. Gewoon kijkend met de camera's naar boven foto's te maken. En uh, beelden te schieten. En zometeen komen mensen naar beneden lopen. Ik stel voor dat we straks gewoon terugkeren hier naar Den Haag, naar het ROC Mondriaan, waar we dan uh, de persconferentie kunnen uitzenden. Zometeen live de persconferentie en dan komen we bij je terug. Tot zo.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 Body safe to show uh, Don't listen to Ik vind het gewoon een fijn nummer. Ik vind het leuk. Once is a man, little talks. Little talks, nou, grote talks daar in Den Haag. Ze zijn eruit. Tenminste, er is beweging daar bij het ROC Mondriaan. Het kabinet zit er met de sociale partners. En het sociaal akkoord lijkt daar te zijn. Peter van de Meerschoud van de NOS. Hallo, inderdaad. Um, premier Rutte die is zojuist hier uh, beneden aangekomen in de ruimte waar de persconferentie wordt gegeven. Naast hem, rechts, staat uh, Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken en uh, de voorzitters van de verschillende vakbonden en werkgeversorganisaties Ton Heert van de FNV. En Bernard Wientjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, die staan er ook. Dus we gaan nu zitten. Ik stel voor dat wij zometeen gaan luisteren naar die persconferentie. Persconferentie waarin waarschijnlijk de premier zal zeggen dat het in het belang van het land is geweest. Dat het heel belangrijk is dat werkgevers en werknemers samen met het kabinet tot dit akkoord zijn gekomen. Ik stel voor dat we nu gaan luisteren. Dit is de woordvoerder van de minister van Sociale Zaken. Op deze bijzondere locatie nog even Dat een even kort woord van dank aan ROC Mondriaan... die dit mogelijk heeft gemaakt in een korte tijd heel veel geregeld. Dank daarvoor. Er zal een toelichting komen op het Sociaal Akkoord. Te beginnen door het kabinet namens de minister-president en minister Asscher. En daarna zullen de, zullen de leden van de Stichting van de Arbeid een voor een een korte toelichting geven. En daarna is er nog de gelegenheid tot het stellen van vragen. Doordt aan de minister-president. Dames en heren, dit is een historisch moment. We hebben zojuist met elkaar een akkoord van vertrouwen gesloten. Een akkoord voor het komende decennium dat de Nederlandse samenleving verder brengt. Met dank en grote complimenten aan de sociale partners. We hebben de laatste weken heel intensief met elkaar gesproken. Ook al was dat misschien voor de buitenwereld wat minder zichtbaar... En gelooft u mij, iedereen heeft geknokt voor zijn eigen opvattingen. Maar er was ook een gedeelde overtuiging en een gemeenschappelijk doel. We vinden namelijk allemaal dat we in één van de mooiste landen van de wereld wonen. En we willen allemaal dat dat zo blijft. Iedereen aan tafel besefte dat het niet vanzelf gaat. Dat er veranderingen en verbeteringen nodig zijn. Dat niets doen onder de huidige economische omstandigheden simpelweg geen optie is. Die instelling heeft ook echt geholpen om er samen met elkaar uit te komen. U gaat zometeen het nodige horen over de inhoud. Maar laat ik om te beginnen onderstrepen hoe blij ik ben met het feit dat dit akkoord helemaal in de sleutel staat van werk en van een goed functionerende arbeidsmarkt. Ervoor zorgen dat mensen ook echt aan de slag blijven. Of zo snel mogelijk weer aan de slag komen. Dat is werkelijk de kern van alle afspraken die we in het stuk met elkaar maken. De vraag is natuurlijk hoe doen we dat? Ik pik hier een paar hoofdpunten uit. We maken het ontslagstelsel eenvoudiger en eerlijker. We pakken de uitwassen aan in de flexsector. We maken de WW toekomstbestendig. En er komen regionale werkbedrijven van werkgevers en werknemers... om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Werkgevers staan in een geleidelijke opbouw... garant voor 100.000 banen voor deze doelgroep. De overheid voor 25.000. Dat zijn dus concrete afspraken. Wat dit akkoord maar weer eens laat zien is... dat er in Nederland een heel breed draagvlak is voor noodzakelijke verbeteringen. Als het nodig is dan komen we er in het land met elkaar uit. Ook als het moeilijk is. Daarom ook ben ik optimistisch over het vervolg. Het belangrijkste is, met dit akkoord kan Nederland weer vooruit. En dat is ook feitelijk wat we nu aan de mensen vragen. Van alle Nederlanders, om weer vooruit te denken. Om inderdaad dat vertrouwen in de toekomst te hebben... en er ook weer naar te handelen met elkaar als samenleving. En vergeet u niet, het Centraal Planbureau, het Internationaal Monetair Fonds, ze voorspellen allemaal voor volgend jaar economische groei. Niet met procenten tegelijk, maar we vinden nu weer de weg naar boven. Je ziet het ook terug in de groei van de export in Nederland. En u weet, de export is altijd een voorspelling voor toekomstige economische groei. Vandaag leggen we daar als het ware dit akkoord bij. Een akkoord dat ons gaat helpen op die weg naar boven. Vertrouwensherstel, ook op de korte termijn. Vandaar dat ze met elkaar hebben afgesproken voorlopig een pas op de plaats te maken met het bezuinigingspakket voor 2014. Eerst vertrouwensherstel. Eerst de resultaten beoordelen. En dan beslissen we als kabinet dit najaar of en zo ja in welke mate er voor 2014 de aanvullende maatregelen nodig zijn om een maximaal tekort van 3% te halen. Kortom, heel goed dat we vandaag deze belangrijke stap kunnen zetten. Een stap die heel veel vertrouwen geeft over het vervolg. Want natuurlijk is het werk niet af. Het begint pas. Maar we leggen vandaag een prachtige basis voor een mooie toekomst voor ons land. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan minister Asscher. Dames en heren, we hebben toch een sociaal akkoord. Heldere lijnen, toekomstgericht, een Mondriaan akkoord. En We zijn niet voor niets op een school. Het gaat ons allemaal achter deze tafel om de toekomst van het land en de kansen die we mensen bieden. We gaan de crisis beteugelen. Vanaf morgen gaat een team aan de slag met sectorplannen... om banen te behouden, mensen om te scholen en jongeren nieuwe kansen te geven. We gaan werken aan de arbeidsmarkt van de 21e eeuw... vanuit het besef dat veranderingen moeilijk zijn... maar dat je die het beste samen kan doen. Een arbeidsmarkt waarbij de grootste verandering misschien is... dat mensen voortaan van werk naar werk gaan. Het ontslagrecht wordt verbeterd doordat mensen een transitievergoeding krijgen omgeschoold worden en door werkgevers en werknemers begeleid worden naar een andere plek in de arbeidsmarkt. Soms buiten de sector waar ze werken. En werkgevers en werknemers nemen weer samen met de overheid de verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid en voor werkgelegenheid. En iedereen die kan werken, die gaat werken. Mensen met een arbeidshandicap komen tussen de gewone collega's in de bedrijven te werken. Dankzij de garantie van 125.000 banen. Er komt weer waardering voor werk, voor gewoon goed werk. We gaan de doorgeschoten flexibiliteit aanpakken. Schijnconstructies, duidelijke handhaving. Al die constructies die bedacht worden om de verworvenheden van Nederland onderuit te halen... zullen we aanpakken met extra inspecteurs en met een duidelijke aanpak. En na het werken krijgt iedereen gewoon een goed pensioen. We hebben afspraken gemaakt over de overbrugging voor het langer werken. We werken aan een moderne arbeidsmarkt waarin natuurlijk ook plek is voor de combinaties van arbeid en zorg die horen bij de 21ste eeuw. Het belangrijkste is, we hebben vandaag laten zien dat we dat kunnen, tegen alle verwachtingen in. Maar het is niet het einde van het sociale overleg. Het is het begin van een nieuwe samenwerking om te zorgen dat we de uitdagingen, en die zijn er wel degelijk, samen te lijf gaan en overwinnen. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer Heerts van de FNV. Ja, dank u wel. Lid zijn van de FNV, dat is een meerwaarde. En lid van worden is nog beter. Gewoon goed werkcampagne van de FNV heeft tot resultaat geleid. En daar gaan we ook mee door. Maar dat we vandaag met werkgevers eerst en daarna met het kabinet... toch afspraken hebben kunnen maken om de werkgelegenheid in ons land... er weer bovenop te helpen, dat is voor ons van meerwaarde. Natuurlijk zijn een aantal pijnlijke maatregelen in het bezuinigingspakket... niet van tafel, dat weten wij ook. Maar het is ongelooflijk van belang dat ook de FNV in beweging zijn medeverantwoordelijkheid neemt voor de vraagstukken in dit land en voor het aantal ontslagen wat dagelijks valt. En ik zeg hier, als we met dit akkoord morgen één ontslag hebben weten te voorkomen, dan is het voor mij al een succes. Het wordt ook een succes, niet van Haagse, uh, Haagse afspraken. Wij zitten niet voor niets hier in een school. Kinderen die hier de beveiligingsopleiding volgen... hebben vandaag de beste praktische lijst ondergaan... die ze kunnen bedenken en vanochtend nog niet wisten. Maar ook onze eigen cao-bestuurders... daar ligt ongelooflijk veel werk voor. Voor onze kaderleden gewoon goed werk. En wij zullen ook doorgaan als FNV... met het organiseren van een gezonde vorm van te tegenmacht... zowel op het lokale niveau... waar nu heel veel verantwoordelijkheid komt te liggen... maar ook op het centrale niveau. En ja we gaan dit met een positief advies voorleggen. En ja, het is in de FNV niet gemakkelijk op dit moment... en daar is ook gelegenheid voor een ander geluid. Want ik realiseer me als geen ander, als je vandaag ontslag is aangezegd... dan is dit akkoord nog niet de garantie op werk voor morgen. Maar ook door dit akkoord samen met de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... waar ik ook de afgelopen periode veel mee heb mogen samenwerken... Alles bij elkaar, want zij horen wat ons betreft ook bij dit akkoord... hoop ik dat de nieuwe werkkamer van de Stichting van de Arbeid... die morgen gaat beginnen, dat die ook tot een succes kan leiden. En natuurlijk, doorgeschoten flex is aangepakt. Het bezuinigingspakket van 2014 is van tafel. De nullijn in de zorg, de nullijn er elders in de overheidssector... is voor 2014 van tafel. En wij zullen meewerken aan mensen met een beperking aan de slag helpen in de 35 werkbedrijven. En nog belangrijker, de hoogte en de duur van de WW blijven gelijk. Dat hebben wij afgesproken met de werkgevers. De financiering zal wel ingrijpend veranderen. En de gewoon goed ZZP'ers en de gewoon goed flexers... die hoeven zich niet bereik, bedreigd te voelen door dit akkoord. Maar de uitwassen hebben we aangepakt. En met dit akkoord gaan we wat mij betreft we naar een fatsoenlijke Nederland. Dank u wel. Het woord is aan de heer Windtjes van VNO NCW. Ja. Dames en heren, eh, ik zit er ook eh, toch wel ontspannen bij. In die zin ontspannen, dat na een aantal spannende weken, zeer spannende dagen, we uiteindelijk een goed akkoord met elkaar bereikt hebben. Eerst met de bonden. Wat ik hoogst waardeer dat onze collega's van de bonden dus met ons samen de risico's genomen hebben om een echt echt akkoord af te sluiten wat hervormt. Daarna, ik heb alleen een niets three to tango in dit geval... met het kabinet om er nog een keer samen uit te komen. En ik denk dat wij als ondernemers het volgende kunnen zeggen. Um, het ondernemersvertrouwen is essentieel voor het herstel van de Nederlandse economie. We gaan door een hele moeilijke periode heen. Het gaat slecht met ondernemers. Het gaat slecht met heel veel ondernemingen... Als de heer Heert zegt, als dit akkoord bereikt... dat er één man of vrouw morgen minder ontslagen wordt... zeg ik, als dit akkoord bereikt dat één bedrijf minder failliet gaat... morgen ben ik ook al tevreden. Het is belangrijk dat ondernemers weer de, de leiding kunnen geven... aan economische groei, zich in kunnen spannen voor economische groei... in een maatschappij die vertrouwen heeft en die gaarne weer producten koopt. Nou. De essentie is nu dat we in Nederland gelukkig, dat zien we altijd weer, in staat zijn... om als het echt moeilijk wordt, samen met de vakbonden, samen met het kabinet, onze verantwoordelijkheid te nemen. En ik ben bijzonder blij dat een aantal onderwerpen die jaren op onze agenda lagen... en die tot grote verdeeldheid geleid hebben, en vaak ook tot grote spanningen geleid hebben... nu definitief geregeld zijn. Ik ben ook blij dat we met elkaar afgesproken hebben dat we in... De voor, laat zeggen in het groeien naar het einde van de crisis niet weer opnieuw onrust willen krijgen. Met andere woorden als een periode hebben waarin we zeggen tegen de mensen we gaan hervormen, we gaan dingen veranderen we gaan het ontslagrecht veranderen we gaan de WW veranderen dat we in een periode van de komende jaren in de crisis daar rust over hebben om later wanneer het weer beter gaat en wij hebben afgesproken in dit overleg dat de crisis zeker per 1 januari 2016 beëindigd is en als wij dat afspreken is dat ook zo dat we daarna ook die dingen gaan doen waar we vandaag uitvoerig over gesproken hebben. Zeer veel dank aan de samenwerking met de twee andere partners in dit hele moeilijke overleg. En we gaan met volle kracht vooruit ondernemen en proberen weer succesvol producten te verkopen en daar weer mensen te kunnen aannemen. Dank u wel. Het woord is aan de heer Smit van CNV. Wie was dat. Ga ik terug uh, naar nos verslaggever Peter van der Meerschout. Die uh, heeft is natuurlijk live meegeluisterd. Peter, er was natuurlijk al heel veel uitgelekt. Hoor jij nog grote verrassingen? Ja, wat ik eigenlijk net hoorde is dat de crisis op 1 januari 2016 is afgelopen. Want eigenlijk komt het erop neer dat al die maatregelen pas ingaan op 1 januari 2016. Dat er eigenlijk niets verandert ook nog tot die tijd. Als het gaat bijvoorbeeld om uh, het makkelijker maken om mensen te ontslaan, wordt nu gewoon nog niet gedaan... Gaat pas ingevoerd worden vanaf 1 januari 2016. Als het gaat om hoogtebeperking en duurbeperking van de WW, verandert niet. Gaat eh, anders worden vanaf 1 januari 2016. Je hoorde het Rutte ook zeggen: het is een akkoord van vertrouwen. En het steentje ja. van het kabinet dat ze daaraan bijdragen, is dat zij de bezuinigingsdoelstellingen um, uh, die ze wilden. of de bezuinigingen die ze wilden doorvoeren in 2014, dat ze die dus ook niet doorvoeren. Nee. Nu eigenlijk laten ze het begrotingstekort daarmee oplopen. En, en, nou, dat zijn toch allemaal, allemaal tekenen dat hè, mensen moeten eerst weer het idee hebben... ik woon hier in Nederland, hier wil ik ook blijven wonen. Ik wil ook mijn geld weer gaan uitgeven. En als ik ontslagen word, dan moet ik me niet druk maken... om het feit dat ik een lagere WW-uitkering krijg. Dat is eigenlijk um, uh, voor mij de, de toon die in dit uh, akkoord zit. En waarmee de drie partijen, dus kabinet, werkgevers en uh, werknemers... willen uitstralen. Nu even niks meer veranderen. We gaan nu keihard werken aan welkeheden weer modernisering, want als die economie dan weer aantrekt... als de crisis dan voorbij is, dan moet het wel anders. Dan kan het niet meer zo zijn zoals we het nu geregeld hebben, Willemijn. Dus de nieuwe lijn Rutte, eerst vertrouwen. Eerst moet dat weer dat vertrouwen hersteld worden, dan bezuinigen. Ja. Dat is natuurlijk wel Rutte 2.0, zou je kunnen zeggen. Ja, en daarmee koopt hij in feite natuurlijk ook hij koopt ermee draagkracht in de polder. En dat heeft hij ook nodig, omdat hij namelijk toch weer voor die maatregelen uh, uh, uh, een meerderheid moet hebben in uh, in ieder geval de Eerste Kamer. Maar eigenlijk stellen ze nu alles gewoon wat meer uit. En dat is iets wat hij natuurlijk politiek straks in de Tweede Kamer moet gaan verkopen. We hebben gehoord dat de VVD-fractie en de Partij van de Arbeid-fractie op dit moment nu ook bij elkaar zitten om ook dit soort dingen die ze nu net allemaal te horen hebben gekregen nog eventjes op zich in moeten laten werken. Dus ik denk. En dat Rutte toch nog wel wat te vertellen heeft of wat uit te leggen heeft op het moment dat hij uh, uh, moet gaan uh, zeggen dat de bezuinigingen die ze 2014 moeten gaan doorvoeren om op die 3% begrotingsnorm te zitten, uh, dat dat dus niet meer doorgaat nu. Maar alles in het teken van het herstel van vertrouwen. Ja, het was ook wel echt een beetje een pep talk hè, zo hoorde ik dat van Rutte. Ja, maar dat is ook iets dat je moet je, je, moet je voorstellen... Uh, dat gaven ze allemaal eigenlijk wel aan. Uh, zowel de minister van Sociale Zaken als ook ja. werkgevers voor Wintjes en, en, en Heers. Uh, ze hebben daar keihard aan, aan getrokken. En dan komt er in feite, hè, of hier dan bij dat ROC in, uh, in Den Haag... komt het allemaal dan weer bij elkaar. Uh, iedereen heeft uh, gestreden en gevochten voor zijn eigen standpunten. En dan, dan is die laatste kick is dan nodig omdat hier voor de camera's... want het wordt allemaal uitgezonden natuurlijk. En voor ons hier voor de microfoon. Om dan wel gewoon gezamenlijkheid uit te stralen... Om ook gewoon aan te geven van luister, uh, we, we moeten nu even de schouders eronder zetten. Maar we moeten mensen ook het vertrouwen geven dat er op dit moment, als er wat gebeurt in je financiële situatie, dat je dan geen zware klappen oploopt. En dat uh, deed hij met verven, Rutte. Goed, zo meteen uh, schakelen we naar een andere plek in Den Haag, de Tweede Kamer. Want we willen natuurlijk weten hoe daar gereageerd wordt. Uh, dank je in ieder geval voor dit moment. Peter van der Meerschout. Gaan we naar het matchcenter. En daar zit Frank Wielaert. Nee, heb ik het goed? Ja Ja, ja, ja. ja ik zit er. Ik zit er. Ja, fijn hè. Ik zat even uh, nog met mijn hoofd uh, bij het Mondriaan College. Ja, ja, prima. Ik ga ook gewoon een beetje mee in de sfeer van de avond. We stellen het maken van doelpunten gewoon ook nog even uit. En dan uh, gaan we dat uh, allemaal straks doen. Wat wel aardig is, is dat uh, Tim Krul bij Newcastle United... één keer op de proef is gesteld. Min of meer per ongeluk door uh, zijn landgenoot Ola John. Vanaf de linkerkant. Hij wilde eigenlijk een voorzet geven. Maar als Tim Krul niet Ingegrepen was die bal zo in een verre hoek gevallen. Dat was niet bepaald goed geweest voor Newcastle United. Dat het heel erg lastig heeft tegen Benfica. De ploeg van Ola John in Londen. En Benfica leidt die wedstrijd al met 3-1. Niet vandaag, maar dankzij die score van vorige week. Dat was, die is behaald in Portugal. En uh, ja, verder is er niet zo gek veel te vertellen. Bij Lazio geen publiek in het stadion. Daar uh, mocht nog wel een zeearend rondvliegen. Dat is zo'n uh, fenomeen, dat kennen we ook nog van Vitesse. Die hebben ook een zeearend die voor de wedstrijd rondvliegt als een soort van uh, mascotte. Maar ja, na de nadat hij heeft rondgevlogen moet hij dan dat kapje op. Want hij mag ook niet kijken natuurlijk naar die wedstrijd. Die mogen we alleen op televisie zien. Daar is tot nu toe nog niet zo gek veel uh, te beleven. We hebben Dirk Kuyt één keer met een gevaarlijke actie in beeld gezien. Maar het is overal op alle velden op dit moment nog 0-0 in de Europa League. To is topics. Een uitgestelde Topics, Luc. Ja, zeker. We gaan beginnen met de inhuldiging van de nieuwe koning. Nog 19 dagen en dan gaan we los. En nu zijn de winkels met meuk al in volle oorlogsterkte. Oh nee, nee, dat gaan we dus niet doen. Gewoon normaal doen. Wat ben je allemaal aan het uitstellen? Uh, de nieuwe producten die binnenkomen zijn: uh, zoals het tegeltje waar de koningin en de koning op staan. Een sjaaltje met Beatrix als afbeelding. En natuurlijk ook de koningin en de koning. Kortom, voor de liefhebber van shit is er weer een hoop te koop. Alleen wat blijkt, die liefhebber die loopt daar nog niet erg voor. Nee, de, de, de, de mensen blijven een beetje afwachten. Dus uh, we kunnen wel merken dat het wel meer begint te leven. Maar de verkoop, uh, ja, die mag nog wel echt uh, van start gaan. Kortom, mensen hebben wel zin om troep te kopen. Maar hebben dat alleen nog niet gedaan. En dat is jammer, want er is zoveel te vinden. Nou, we hebben in principe alles voor uh, op te zetten, aan te trekken, om te doen, vast te houden. Aan te brengen, op te eten, aan te haken, langs te gaan, in te brengen, door te steken. Om mee te zwaaien of op te smeren. Nou, hier hebben we een hoedje met een, een mooi tulpenarrangementje erop. Uh, we hebben uh, brillen, vlaggetjes. Oftewel, allemaal zooi waar je één keer iets mee en later nooit meer gaat, iets mee gaat gebruiken. Ja, er staat ook een datum op. Ja, zodat je als je later de zooi weggooit nog precies weet op welke dag jij nog voor lul stond. <totstuk> Op 4 dan, grote spijbelcontrole vandaag in Maasluis. Een hele groep controleurs hier in Maasluis. Wat is er allemaal gegaan hier, Jacco? Ja, Jacco. Ja, we hebben een hele grote controle op spijbelen. Spijbelende jeugd. Hier in Maasluis. We hebben 30 studenten van het Albedaar College. Op zes verschillende plaatsen in Maasluis. Alle jongen luid tussen de 6 en de 16, die worden aangesproken. Ja, tussen de 6 en de 16 inderdaad, want zoals iedereen weet, spijbelen de kleuters. Het is een enorm probleem. Stel je voor, het kind was inderdaad aan het spijbelen. Wat dan? Krijgen ze bipsenkoek? Of... Bipsenkoek. Nou, ze krijgen geen koek, Ze krijgen eerst een waarschuwing, maar wel een officiële waarschuwing. De hm. ouders worden aangeschreven. Het zou uh, tot verdere sancties kunnen leiden. Nou is er ook een aantal jonge lui bij van het Albeda College. Hoe oud ben je zelf? Ik ben zelfs 16. En jij? 17. 17. En hoe vaak heb jij in je leven gespijbeld? Nog nooit. Ben je zo braaf? Ja. En jij? Ook nog nooit. Jongen, jongen, ben ik dan de enige hier? Ook nooit. Ah, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, wat zijn je dan voor mietjes, man? Nou, ik ga gezellig met jullie meelopen en dan uh, zullen we wel zien wat er gaat gebeuren. Oké, okay, prima. Goedemiddag, jongenlij. We zijn bezig met een actie uh, spijbelen. Hoe oud ben je? Uh, 16. Ben je aan het spijbelen of ben je gewoon vrij? Deels met toetsweek, dus we zijn nu heel erg vroeg vrij. En wat doe je in je vrije tijd het liefst? Leren. Wat een stelletje. Hypocrietjes, zijn jullie. Zat stelletje Watjes bij elkaar man? Op Maandagochtend was ik standaard afwezig. Want er ging gewoon in het weekend lekker stappen. Precies, en ze hoorden het ook, leven is een beetje met een stelletje, professor. Ja. Op drie dan, spannende wedstrijd. Gisteren tussen Barcelona en Paris Saint-Germain. Een spannende, spannende strijd. Rommel en gerommel daar achterin bij Paris Saint Germain. En dan volgt een overtreding van Verratti. En kan Kuipers voor de eerste keer de wedstrijd stilleggen. Mag Barcelona een vrije trap gaan nemen. Chabi lijkt het te gaan worden. Inderdaad, de aanvoerder met het goal! Nee, nee, nee, nee, nee, nee, geen doelpunt. Nee. Net als een groot deel van de mensen dacht ik dat de bal erin zat. Ja, maar dat was niet zo. Door met de wedstrijd. Pedro, buitenom. Pedro, Sirigu. En dan toch nog... Nee, nee, nee, ook niet. Geen doelpunt. Nee, bal in het zijn ja. net. Nou, zo ging het een beetje heen en weer. Hè. Barcelona had het lastig, want Messi deed die mee. Die was geblesseerd en zat op de bank. En dus gebeurde dit. Uitbraak, Paris Saint-Germain. Pastore, niet buitenspel. Pastore! Pastore scoort! En dus moest Messi alsnog het veld inkomen om de boel te redden. Nog kreupel van zijn blessure strompelde hij het veld in. Messi. Messi, pasje binnendoor op via schot! En de goal! Van Pedro. Zo. Het begint natuurlijk allemaal bij Messi. Ja, dankzij Messi. Werd het 1-1 ging Barcelona toch nog door naar de halve finale van de Champions League. Ploeggenoten van Messi kwamen superlatief tekort om zijn grootheid weer te geven. Ja, natuurlijk is hij de aller, allergrootste. Niemand is beter dan Messi. En niemand zal ook ooit beter worden dan Messi. Na de wedstrijd hebben wij ons juichend op hem geworpen zijn shirt afgescheurd en het zweet onder zijn oksels gelebberd... in de hoop iets van het Messi-elixer in ons te krijgen. Hij had een klein wondje op zijn knie... en we hebben gevochten over wie hem mocht verzorgen. Ik heb gewonnen en met zijn eigen tranen heb ik zijn wond ontsmet. Het wondvocht hebben we opgevangen in een bakje... en gebruikt als dipsaus voor de hosties tijdens onze dagelijkse Messi-mis. Messi is uh, echt de, de, de allergrootste. Uh, Op twee dan, de saga <laughs> continues. Sabia wist van Sylvie's nieuwe liefde. Vanessa, Sabia, Sylvie, Rafael en er is weer nieuws. Er is weer nieuws. Nou, zeker dat het nieuws is, want nadat Rafael en Sylvie gingen scheiden... en gesteund werd door Sabia en Sabia ook ging scheiden... en Rafael ineens met Sabia was en Sylvie ook een nieuwe Franse vriend bleek te hebben... blijkt Sabia ineens al te weten dat Sylvie een relatie had. En dat is vreemd, want ze zijn vriendinnen. Op dag vier van deze hele hamburger soap die het onderhand uh, uh, toch al dik is geworden... Uh, is bekend geworden dat Sylvie een, uh, een nieuwe liefde heeft gevonden... in de armen van Guillaume Zarca. Ja, dan denk je misschien, lag die nieuwe liefde dan in de armen van Guillaume Zarca... Nee, nee, nee, nee, nee. De nieuwe liefde is Guillaume Sarka, de Franse IT-specialist met Lutsefmini. We hebben natuurlijk al zoveel dingen meegemaakt. Dit kan er ook nog wel bij, zou je bijna denken. Want nou ja, van de week ging er toch een bom af. Toen bleek dat uh, Rafael en Sabia samen waren. Nou, inderdaad. Ik wil er een beetje bij bijkomen. Heftig. We hebben ook wat, uh, wat beeldmateriaal op de kop weten te tikken. van ja. deze nieuwe vriend, daar zit hij in een auto. Eh, uh, ja... De Sabia ondertussen gaat gewoon verder met haar leven, wordt wel uh, in een nek gezet door die Duitse pers. Ja. We hebben daar een filmpje van. Wie voel je? Bist u gelukkig tot de tijd? Zeer ja, gelukkig. De nieuwe beziehung Lijft ook goed. Ja, super. Nou, ja, ja. nou, opvallende beelden van iemand in een auto en iemand met twee enorme tassen die over de straat heen loopt. Heb je trouwens gezien wat er in die tassen zit? Eh, nee. uh, ik heb me zoiets laten vertellen van... Volgens mij zat er kroephoek in. Wat? Kroepoek. Dus Sabia, de beste vriendin van Sylvie, die nu met Raffael is... loopt over straat met twee enorme tassen vol met kroepoek. Wauw, wat een wending, in dit verhaal. Kruipoek. Maar aan het eind van dit filmpje gebeurt iets heel merkwaardigs. Moet je even kijken wat. Dan krijgt die man dus een zak met kroepoek. Wauw, wacht, ik moet even kijken of ik het nog goed begrijp hoor. Dus Sabia, de beste vriendin van Sylvie, en die nu met Raphael is... loopt over straat met twee kassen, tassen vol met kroepoek... stopt, geeft een zak met kroepoek weg aan een willekeurige voorbijganger. Oh my god. Ja, maar die, die, die tas is gewoon afgeladen vol met, jij zegt net kroepoek, maar ik hoor haar volgens mij iets zeggen, met pommes, met patat. Ah, dit verhaal wat goed, verdomme, steeds gekker en gekker. Eerst zat de kroephoek in die tas en nu ineens patat, wat een totale mindfuck is deze zaak. Hoe lang gaat dit nog door? Je weet het echt niet. We houden het in de gaten in ieder geval. Nou, lettend. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot slot, op één, de sociale partners hebben een akkoord bereikt. En het kabinet is ook akkoord. En zojuist was er een persconferentie. Je hoort een willekeurige minister-president. Het woord aan de minister-president. Dames en heren, dit is een historisch moment. We hebben zojuist met elkaar een akkoord van vertrouwen gesloten. Ja, een akkoord van vertrouwen. En ook een akkoord van een enorme ambitie. En ik zeg hier, als we met dit akkoord... Morgen één ontslag hebben weten te voorkomen, dan is het voor mij al een succes. Willemijn, niet ontslagen. Boem, succes. En daar is iedereen het mee eens. Als het altijd bereikt dat één bedrijf minder failliet gaat. Morgen ben ik ook al tevreden. Mick, je gaat niet failliet. Huppetee. Eindresultaat is duidelijk. Wij hebben afgesproken in dit overleg dat de crisis zeker per 1 januari 2016 beëindigd is. Ja, 1 januari 2016 vraag je af, had dat niet iets eerder gekund? Ik bedoel, het wordt lekker weer dit weekend, dus hè? misschien is dat een lekker moment. Nee, 1 januari 2016 is de crisis voorbij. Eindelijk, zeg. Daar gaan we. Zijn we gered? Zo. En dan wel een toe ook het <laughs> einde. Ja. ja. Je blijft toch een beetje verplakken. Zo. Ja, nou, toch niet kapot met z'n allen. Nee, gelukkig maar. Leuk, dankjewel. Yes die zit in het matchcenter en die kijkt naar heel veel kwartfinales... in de Europa League. Frank. Ja, drie om precies te zijn. En intussen zijn uh, hier toch een paar uh, doelpunten gevallen. Weliswaar wat uh, uitgesteld, maar ze zijn er dan uiteindelijk toch. Dempsey scoorde als eerste voor Tottenham Hotspur. De eerste goal van uh, de drie wedstrijden na 23 minuten. Na een fout achterin bij Basel, uh, Dragovic liet de bal door zijn uh, benen heen gaan. En Dempsey, de Amerikaan in de aanval bij Tottenham Hotspur, profiteerde voluit. Maar het duurde maar een paar minuten die voorsprong, want uh, vier minuten later... Salah, de Egyptische aanvallende middenvelder van Basel, die scoorde de 1-1. En met die stand is Basel nog steeds de halve finalist van deze twee ploegen. Bij de andere wedstrijden, met name bij LaJo tegen Fenerbahce, wel een hoog tempo, maar geen doelkansen. En zojuist bij Benfica eh, op bezoek in Newcastle, bij Newcastle United, daar een kans voor eh, de ploeg uit Portugal. Maar de bal van de doellijn gegleden door een van de verdedigers van Newcastle United. De doelpunten vallen dus bij Basel tegen Tottenham Hotspur. Daar is het 1-1. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Naar... NOS-verslaggever Joost Vullings in Den Haag. Joost, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, jij uh, hebt daar al wat meningen gepeild en zo. Staan ze te juichen in Den Haag? Of valt het tegen? Nou, de reacties moeten nog komen. Iedereen zit om naar de persconferentie te kijken. Dus ook uh, de, de oppositiefractievoorzitters en de fractievoorzitters van de regeringspartijen. Nou, de regeringspartijen zullen ongetwijfeld tevreden zijn dat er een sociaal akkoord is, dat er draagvlak is voor plannen. En ik vermoed dat ze bij de oppositie gaan zeggen van, nou, het roept heel veel vragen op en, en laten we daar maar eens goed over gaan debatteren en dan pas gaan we. En definitief oordeel vellen. Ja, verrassend. Ja, zo gaan die dingen. Ja, ja. Gaan die dingen. Um, ik, ik, ik zit een beetje mee te lezen op Twitter. En ik lees hier bijvoorbeeld een tweet van Wouk van Scherrenburg. En dat lees ik van meerdere mensen. Ik heb een beetje het idee, zegt zij, dat er van het regeerakkoord nog maar bar weinig over is. Uh, ja, dat wordt, dat wordt op vele punten inderdaad afgezwakt. Op het terrein van de WW-duurverkorting. Het ontslagrecht, dat wordt wel aangepast. Maar dat gebeurt later dan gepland. Ook de pensioenen, dat gaat uh, allemaal anders lopen. Ja, dat hebben ze natuurlijk altijd wel gezegd. Uh, we hebben geen, min, uh, geen meerderheid in de Eerste Kamer. We willen bruggen slaan naar de, naar de samenleving. En ook naar de sociale partners. Dus Die ze zijn vanaf het begin ja. af aan uitgenodigd mee te praten. Dat houdt dan in dat je je plannen moet loslaten. Maar het houdt wel in dat ieder plan uh, verwaterd Dat gebeurt wel. Maar is het, zou je kunnen zeggen het is een beetje een knieval van het kabinet? Uh, ja, ja hoe, dit is, dit is van die half, het glas is half vol, half leeg. Kijk, het kabinet zal dolblij zijn. Hè. Die, die, je hoort die teksten van Rutte. Het begin van herstel, van vertrouwen. Uh, we hebben voor het komende decennium uh, goede afspraken gemaakt. En ze zullen gewoon heel blij zijn dat ze verder kunnen als kabinet. Dat er afspraken zijn dat het draagvlak is. En niet dat het Malieveld gaat vollopen. Aan de andere kant kun je zeggen... je had allemaal hele ambitieuze hervormingsplannen. En die worden allemaal afgezwakt. En dat doet natuurlijk best wel een beetje pijn. Ja, ja. ja dan zeg jij draagvlak... Ja. Leuk dat draagvlak, maar nu moet er natuurlijk onderhandeld worden, worden met de oppositiepartijen. Ja, ja dat, wordt nog, dat wordt nog een heel gedoe. Uh, over het sociaal akkoord verwacht ik wel uh, dat de oppositie en uh, dat in de volgende aantal oppositiepartijen dat uh, zullen steunen. Maar er is ook nog een begroting voor 2014 en dat vind ik wel heel curieus. Ze hadden zo'n lijstje met bezuinigingen bekendgemaakt voor 4,3 miljard euro, zoals de nullijn in de zorg en de ambtenaren bleven nog een jaar langer op de nullijn en de belastingen gingen omhoog. Dat pakket is in zijn geheel van tafel gehaald. En daarvan zeggen ze, ja, daar gaan we in augustus over verder praten. En maar, zeggen ze erbij, in 2014 willen we wel onder de 3% begrotingstekort zitten. Ik vind dat heel curieus, want er moet gewoon miljarden bezuinigd worden. En daar gaan ze pas later over nadenken. En het lijkt wel alsof ze de hoop hebben dat door de voorjaarszon die miljarden gaan verdampen. Maar daar heb ik een hard hoofd in. precies. Even voor vanavond. Hoe gaat dit nu verder? Uh, nou, ze zitten nu allemaal uh, uh, in die school. Het, het de Mondriaan, uh, ROC Mondriaan in Den Haag. En zo meteen gaat premier Rutte naar het Torentje. Dan kan je op tv een groot interview met hem zien met, met Ferry Mingelen. En ondertussen gaan wij jagen op die, op die fractievoorzitters. En vanaf morgen, ja uh, wellicht, uh, nee morgen niet. Volgende week zal er een groot debat zijn. En dan moet dat uh, draagvlak uh, gezocht uh, gaan worden. Dan moet de partij zich achter dit sociaal akkoord gaan scharen. En dan moet er een, een, een akkoord over de begroting 2014 worden gesloten. En daarnaast zijn er ook nog... Vele andere wetten die ook nog door de Tweede Kamer ja. en Eerste Kamer moeten. Dus het zal nog uh, akkoorden regenen dit jaar. Ja, kortom, Rutte kan wel een leuk peptalkje houden, maar hij is er nog lang niet. Maar hij zal zeggen, het begin is er, het herstel van vertrouwen... en we moeten een beetje positief zijn, Willemijn. Dat ja. is de oproep van de premier. Ik zit hier met een enorme smile. Nou, dat is precies de bedoeling. We lachen ons de crisis uit. <laughs> Joost Vellings in de Haag die, uh, gaat nog uh, op zoek naar wat mooie meningen en quotes... En dan komen we daar wellicht nog op terug. Santana dan. See you again. Van Santana Tom Cruise, daar weet je het natuurlijk wel van. Die zit bij de Scientology Kerk. Op een regelmatig prijst die de kerk de hemel in. En daar doen wij dan altijd een beetje lachen over. Maar de waarheid erachter is heel veel duisterder en grimmiger dan je denkt. Um, Jenna Miscavige Hill, die groeide op binnen die kerk, wist uiteindelijk te ontsnappen, of tenminste stapte eruit en schreef daar een onluisterend boek over. Uh, over hoe ze opgroeide bij de Scientology. Karin Spijn, goedenavond. Goedenavond. Journalisten en publicisten, onlangs sprak jij met Diana. Um, jij staat bekend om, om je kritiek op de Scientology. Hè? Je voerde ooit 7,5 jaar een lange juridische strijd tegen ze. Tien uh, je... jaar, en zij tegen mij, dat was het probleem. En zij zegt kon... ja. En ja. ja. uh, nu is er dus dat boek van Diana, Blind Geloof. Uh, een dame van 29, ook nog eens het nichtje van de grote leider, namelijk uh, David Miscavige. Um, jij hebt het gelezen, het boek. Is, is het echt een uniek kijkje in de Scientology-wereld? Ja, er zijn wel meer verhalen van mensen die binnen Scientology hebben gezeten en natuurlijk ook van uh, buitenstaanders die erover geschreven hebben. Mm -hmm. Maar wat aan haar interessant is, ze is, is, is het nichtje van de baas, uh, echt ja. de grote baas, hij heeft alles onder controle. En dus via haar hoor je ook het een en ander over hem. En het tweede is, de meeste mensen waar eerder over, die eerder zelf iets hebben geschreven of waar eerder interviews mee zijn gepubliceerd, zijn later in Scientology gekomen, terwijl zij daar is opgegroeid. Ja. Haar ouders waren lid, dus ze is... Um... Ze wist niet beter. Zei ze... Nee, ja. totdat ze wegging bij Scientology had ze eigenlijk niet de buitenwereld gezien. Ja. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Ja, het zijn echt, uh, nou ja, verschrikkelijke verhalen. Even een klein fragmentje van een interview met haar. There was sleep deprivation. I mean, we would stay up for 24-hour periods... and only be allowed to sleep for 5 hours... before staying up for another twenty. People being separated from their families, abortions, punishments, and evil things being done to people, just for the Ze heeft het over het onthouden van slaap. Ze heeft het over gedwongen abortussen. Uh, wat jij zegt, Jenna is daar dus echt opgegroeid. Tot haar 18e heeft ze daarin ingezeten. gezeten. Wat, wat vond jij het meest opmerkelijke uit het boek? Um dat ze toen ze eruit kwam eigenlijk de hele wereld niet kende. Um, ze, ze schrijft letterlijk... Uh, ze kon niet koken, ze kon niet autorijden. <coughs> ze had eigenlijk geen opleiding gehad, want ze had alleen maar Scientology dingen geleerd. Dus ze moest zich echt opnieuw zien te handhaven. Maar vooral ook, ze sprak de taal niet van gewone mensen. Uh, binnen Scientology st het sterft het van de afkortingen van de organisaties. En alles bestaat uit ingewikkelde afkortingen. En mensen praten daar in termen waarvan je als buitenstaander denkt... Pardon. Zoals? Ik, ik, um, je, je kunt oud-tech in 2D zijn. En dat betekent dat out je in je... Oud-tech in 2D? Ja, dat je in je familierelaties, uh, dat, dat is 2D, dat je je niet aan de technologie houdt. Nou, als ik je dat vertel, dan weet je nog niet heel veel meer. Nee, nee. Want wat is nou de, de technologie over familierelaties? Ja. Het is een hele grote gro groep vrij strikte regels over... Hoe je hebt te gedragen ten opzichte van je familie, hoeveel tijd je met ze door mag brengen, wat je ze mag vertellen en wat niet. En als je daar niet aan houdt, dan ben je oud tegen in 3D. Ja, Maar als je zoiets tegen je buurvrouw zegt, je buurvrouw die gewoon katholiek is, of atheïst, of. Je bent hartstikke gek hoor, dit over? Nee, nee, nee, maar die denkt: Ik weet niet wat je zegt, ik kan niet met je praten. Nee. En, dat gaat vrij ver. Ja. Ik heb ooit uh, in een rechtszaak in Zweden te maken gehad met een ander, tamelijk hoog iemand binnen Scientology, die een fragment moest voorlezen uit, ik zou maar zeggen, de hogere uh, teksten van Scientology. Ja. En hij moest daar een soort een, een passage beschrijven die handelde over een soort van onthulling binnen Scientology. En daar kwam een dame voor in een rode jurk. Die hele te die term rode jurk. Die is zo specifiek voor Scientologie. Hij kon dat niet zeggen, rode jurk. Hij kon het niet uit zijn mond krijgen, want... Want? Dat's... Dat tegenover niet scientologen zeg je dat niet. Wat, maar Moet wat je... betekende dat dan? Nou ja, weet ik veel. Uh, uh, ver, vergelijk het met in de katholieke kerk het brandende braambosje of zo. Daar weet ik ook niet precies wat er gebeurd is. Maar ja, dan ja. was hij een ja. brandend braambosje op het pad van Jezus of zo. In ieder geval dus heel uh, uh, uh, rare gebruik. En ik ja, wil even nog naar een ander punt. Want anders hebben ja. we daar geen tijd meer voor. Dat zou ik zonde vinden. Namelijk die, die werkkampen waar ze over ja. schrijft. Die Jenna die heeft haar hele ja. leven uh, in zijn tolletje gezeten. Ze is uh, op haar zesde in een werkkamp geplaatst. Dat is eigenlijk ja. een soort militaire kostschool. Ja. Uh, ongelooflijk zwaar werk moest ze daar doen. Wat, wat moet mm. ik me daar verder bij voorstellen? Uh, 35 uur per week. Uh, uh, zaterdag en zondag ook doorwerken. Uh, aan het eind van de dag dan in een klasje. Waar je Scientology teksten krijgt. En s'avonds verplicht Scientology studeren. Uh, geen vrije tijd, geen tijd om te spelen. Als je niet hard genoeg werkt, straf, uh, voor alles wordt je op rapport gezet. En dat werk was namelijk zwaar. Uh, muren bouwen, uh, wegen aanleggen. Uh, als kind, hè, uh, dus? Als, als, kind. Kind. Ja. als kind, ja. Maar wegen aanleggen op je zesde? Ja. Dus lichamelijke arbeid? Ja. En Jenna zegt ook, de arbeidsinspectie zou daar naar moeten kijken. De kinderbescherming zou daar naar moeten kijken. Ja. Um, en waarom is dat uh, allemaal niet gebeurd dan? Ja, in Nederland kun je het ook zeggen, waarom kijkt in Nederland de arbeidsinspectie niet naar de arbeidsomstandigheden van mensen binnen Scientologie? Het bizarre is, uh, is trouwens ook nog dat ze um, uh, werd gescheiden van haar ouders, Tenminste, die zag ze maar heel af en yeah. toe. Ja, uh, vanaf de vierde zag ze die uh, hooguit een paar uur per week en dat is normaal binnen Scientology. Kinderen en ouders worden... Nou, niet voor gewone leden. En dat moet ik erbij zeggen. Maar zo gauw je uh, op staf zit, zoals dat heet... Als je onderdeel van de, van de organisatie bent... Dan worden de regels strenger en strenger. Haar ouders zaten bij de Sea Org. Dat is een soort van bijna paramilitaire organisatie. Een soort van elitekorps binnen Scientology. Ja. En um, ja. daar zijn heel strenge regels. Dus die zagen hun kind maar een paar uur per week. Maar wat is daar en, het idee achter? Kinderen en ouders scheiden? Voor een deel... Um, die kinderen leiden af. Die ouders moeten gewoon werken. Daarnaast... Uh, Voor de Scientology. Ja. ja, en daarnaast zo'n kind dat, dat opgroeit zonder ouders... is natuurlijk een stuk pleibarder. Ja. Jij hebt al laatst ontmoet, die Jenna. Ja. Die heeft dus maar heel af en toe haar ouders gezien... is in werkkampen opgegroeid... Ja. Was ze helemaal verknipt? of vond je, ja, Wat vond je van haar? Ik vond haar opmerkelijk kalm en rustig en evenwichtig. Ik had zelf ook nog zo'n beetje het idee van, die, is toch, die, die moet een klap van de molen hebben opgelopen. Ja. opgelopen dat kan niet anders. Maar um, uitgebalanceerd, rustig en, en had ook wel, echt wel weer een, een eigen leven opgebouwd. Uh, ze is getrouwd met iemand die ook uit Scientologie is gestapt. Of ze zijn er samen uitgestapt. Ja. Ze hebben kinderen. Ze heeft weer het contact met haar ouders. Ja. En zelfs het praten over het verleden doet ze met een soort van rust. Het is wel. Ze vindt het absoluut niet goed wat er gebeurd is. Maar ze spreekt erover nee. zonder haat of rok of woede? Ongelooflijk, en... zou ik denken. Ja, dus ik vond dat heel knap. Even tot slot. Je zegt ze praten met rust over, maar ik neem nou. aan dat de kerk hier niet denderend blij mee is. Nee, eh, we, nee. Staat haar nog iets te wachten? Ja, de, de, ze heeft daar niet heel veel over verteld, maar wel, nou, ze, ze wordt natuurlijk ook, de staande praktijk, ze wordt toch in de gaten gehouden. Ze wordt achtervolgd. Er worden dreigementen geuit af en toe. En natuurlijk, de grootste, het grootste dreigement is altijd maar weer rechtszaken, rechtszaken, rechtszaken. Dat is vaak hoe ze critici de mond snoeren. Ja. Uh, Jana heeft natuurlijk het grote voordeel dat ze, doordat ze de nicht is van de grote baas, ook voor de pers gewoon interessant is. En dat is natuurlijk voor haar ook een wapen. Als er iets raars gebeurt en zij vertelt het aan een krant, ja, dat, um, dan wordt het toch voor Scientology moeilijk om dat vol te houden. Dus wat ze nu vooral doen, is zeggen dat ze liegt en dat ze liegt en dat ze liegt. Ja. Over dat, dat kamp bijvoorbeeld waar ze gezeten heeft. Beginnen ze nu allemaal van die hele leuke foto's van spelende kinderen te publiceren. Ja, op prachtige en... groene weiden. Dus. Ja, ja. Ja, ja, en Jenna zegt, nou, we hebben daar één, ik heb daar acht, zes of acht jaar gewerkt. Of, ik heb daar één keer kunnen spelen. Ja. Ik bedoel, die foto's bestaan wel, maar ze zijn niet de realiteit. Het is een mooi inkijkje in het leven ja. van deze uh, dame. Die uh, de halve leven, of, nou, tot haar achttiende dus, ja. in uh, Scientology heeft geschreven. Ze schreef het boek uh, Blind Geloof, de Nederlandse vertaling. die Jenna Miscavige Hill. Karin Spank, dank je wel. Even snel naar Frank Wielard. Het is bijna rust bij de kwartfinales in de Europa League. Ja, we zitten overal in extra tijd. Newcastle heeft een doelpunt gemaakt tegen Benfica. Maar tot het grote ellende van de thuispubliek werd hij afgekeurd. Buitenspel was het uiteindelijk. Dus daar is het nog altijd 0-0. En Benfica verdedigt een 3-1 voorsprong van vorige week. Bij de wedstrijd tussen Basel en Tottenham Hotspur is het 1-1. Daar werd het vorige week 2-2. Is Basel dus op dit moment door. Maar ook de betere ploeg geworden in de loop van die eerste helft. Veel meer dreiging dan Tottenham Hotspur. Terwijl je je zou verwachten dat het andersom was. Tenslotte moet Tottenham nog een doelpunt maken. En verder voorkomen dat Basel nog scoort. En Venerbatje, de ploeg van Dirk Kuyt, die daar in de basis staat. Die staan ongelooflijk onder druk tegen Lagio. Maar vooralsnog blijven ze, on, uh, blijven ze op 0-0 staan. Ondanks grote kansen onder andere voor Ederson en Hernanes. De twee Brazilianen in dienst bij Lagio. Volkan Demirel, de doelman van Venerbatje. houdt zijn doel nog schoon. Bij Lagio Venerbatje is het ook nog 0-0. USB-stickjes smokkelen in een brillenkoker, geheime ontmoetingen in Maduro-dam en bericht in code taal. Het klinkt als een film, maar het komt nog een stuk dichter bij de werkelijkheid dan we allemaal dachten. Deze week was in het nieuws het verhaal van die Raymond P., die stond voor de rechter. Ja. De eis van het OM is 15 jaar voor het lekken van staatsgeheime, ambtelijke corruptie, witwassen en verboden wapenbezit. Onze crime man Mick van Wele is hier. Klinkt allemaal enorm koude oorlogachtig, is het niet, want spionnen zijn all over the place en vooral heel erg veel in Nederland. Dat klopt, Ja, het beeld van, van de mank man met het ooglapje voor en met een Russisch accent, dat is echt achterhaald en uh, dat is uh, niet meer reëel. Nee, in Nederland uh, hebben we heel veel uh, spionnen, uh, er zijn ongeveer zo'n 100 geheime diensten actief en die hebben ieder nou, variënt van 1 tot 20 uh, mensen voor zich werken. Dus je hebt het echt over honderden spionnen in Nederland. In Nederland Uit ja. wat voor soort landen? Nou, dan moet je denken aan uh, alle landen die, uh, die uh, politieke en economische uh, uh, banden hebben met Nederland. Uh, het gaat niet alleen maar om militaire informatie en zo. Het gaat gewoon, uh, stel je voor, het gaat om economische zaken. En bijvoorbeeld China wil weten wat er gebeurt op het gebied van de Maasvlakte in Nederland. Maar Rusland bijvoorbeeld is geïnteresseerd in technologie dat, uh, op het gebied van wapens. De, de, de, de technologie op het gebied van wapens is wat verouderd in Rusland. Dus dat willen ze ook weten. Even, even vraag vraagje er zo door. Um, als wij weten dat er zoveel spionnen in Nederland zijn... Die zijn nu niet gewenst, denk ik. Je uh, nee. um, uh, hebt ook iemand met iemand gesproken die veel weet uh, van de AIVD-dossiers. Ja, ja. ja, En die vertelt dat ook. Die vertelt ook redelijk... Uh, nou ja, weet ongeveer wie er rondloopt. Ja. Als we dat weten, waarom schoppen we ze dan niet het land uit? Ja, dat is een heel uh, spel. Hè. Als wij er een paar uitschoppen, dan schoppen zij er ook weer een paar uit. Je, je zag vroeger wel beelden van spionnen die werden uitgewisseld. Dat je nou ook weer met, met Chapman, een spion in Amerika. Ja. Dus uh, ja, het is... Het, het, het, het, ja, maar je en wat krijg je er ook weer voor terug? Dat weet je ook niet. Dus, uh, ja. uh, maar er worden spionnen af en toe gewoon uitgewisseld. Dus je kan maar beter je een, beetje, een klein beetje een oogje houden... op de spionnen die je in je eigen land hebt, zodat je weet wie het zijn... en dan kan je ze een beetje monitoren. Misschien wel, alleen ik denk dat... Uh, dat heb ik ook aan de IVD gevraagd, van hoe zit het nou met spionnen? En dan zeggen ze ook, ja, de beste spionnen... Die weet je simpelweg niet wie het zijn, want die zie je niet. Ja, precies. Ja. Maar jij zegt dus... De, de spionnen zitten in Nederland vanuit allerlei landen. Bijvoorbeeld allerlei China. Landen. Ja. En dat, maar dan denk ik, ja, informatie over de Maasvlakken... klinkt niet heel denderend ernstig. Maar er zijn natuurlijk ook mensen, nou, spionnen hier... die veel uh, geheimere informatie ver, Klopt. proberen nee, te verkrijgen. Klopt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, Nederland zitten heel veel internationale organisaties. Er zit bijvoorbeeld een organisatie, uh, dat heet de OPCV. Dat is de organisatie die toezicht houdt op uh, ontwikkelingen... op chemische gebieden. Uh, in landen, mm -hmm. uh, Daar zijn nog zo'n 70 of 80 landen bij aangesloten. Daar zit ontzettend veel informatie over uh, chemische wapens in de wereld. Dus dat is en dat voor is een, een, een organisatie in Nederland? Ja. Dus, ja, en er zitten heel veel internationale organisaties hier in Nederland. Ander punt is dat Nederland is vrij um, heel makkelijk toegankelijk. Uh, uh, dus het is voor spionnen gewoon een aantrekkelijk land. Er zit heel veel informatie. Wat ik me nou afvraag is... Um... Spionnen dan heb je toch een beetje het idee... de man met de regenjas en de krant met die twee ja, gaten daarin. Precies, en de, wat ik net zei. Ja, Dat zijn een hele duistere figuren. Ja. Maar wat, wat zijn dat voor mensen die spioneren? Spionnen zijn echt uh, van alles. Studenten, uh, journalisten. Je had bijvoorbeeld in, in, in Duitsland de groot schandaal... bleken dat heel veel journalisten uh, ook inlichtingen verschaften... voor, uh, voor de inlichtingendienst. Dus ja, parlementaire is hier, hier toch ook... Uh, Hans LaRouche heeft hier toch ook een boek erover geschreven. Klopt, hier ook Voormalig hoofdredacteur van het journaal. Klopt, journalisten in, uh, in het buitenland... In, op een sportgebied inderdaad. Dus, uh, uh, maar zijn het uh, journalisten? Maar zijn, of zijn het ook het zijn, types het zijn... die het nodig hebben? Die, die, die, die weinig geld nou ja, hebben? Raymond P. was bijvoorbeeld een beetje zo'n schlemiel. Een man met, met uh, weinig geld zat in, in de problemen. En uh, die kreeg gewoon een, een zakcentje trouwens. Eigenlijk heel weinig geld. Uh, die zijn er ook. Maar er zijn ook gewoon hele slimme studenten en wetenschappers op alle niveaus eigenlijk. Bijvoorbeeld Amerika had een CIA-agent in, in Amsterdam, die had een steakhouse. En dat noemen ze zogenaamde frontstores. Dat is een soort dekmantel voor een spion. Dus uh, nou, bij wijze van spreken kan ik een spion zijn uh, <laughs> voor een buitenlandse dienst. Het zit echt in, in, in, op alle niveaus. Ja. Het is, het is, uh... Maar jij zegt van, en, uh, uh, die Remopede krijgen er maar een schijntje voor. Nou ja, ik heb me verbaasd over de, over de bedragen. Maar goed, aan de andere kant, ik bedoel, je ziet het ook bijvoorbeeld in de hendeptilt... Als, als iemand je 1000 euro per maand geeft en je kan net je hypotheek uh, betalen... en je hebt het hard nodig. Ja, waarom niet? Bij deze man hebben ze trouwens ook op een gegeven moment een grote schuld... die hij had uh, af, uh, afgelost, hoor. Maar uh, ja, ik, ik, ik zit meer aan te denken aan bedragen van tonnen of zo... maar dat is vaak veel minder. Daar, all over. Je weet niet waar ze zijn. Het stikt van de spion in Nederland. are here today. Willemijn Veenhoven. Bijna tien uur op deze uh, bijzondere uitzendingsdag. We beginnen met uh, schrijver Philip Huff voor het laatste woord. Willemijn, gisteren was ik bij Miga Wertheim in Purmerend. Ik was daar niet op de koffie, ik drink geen koffie, maar in het theater. Hij speelde zijn voorstelling voor je het weet. Wat is het tegengif voor de supermarkt, de webshop, de verkoper en de kledingwinkel... die zo vriendelijk is dat je wel moet kopen wat je aan hebt? Niet Miga Wertheim. Wertime is daar helemaal niet mee bezig. Het antwoord op de slogan koop. ga zegt kijk, denk en lach. Ja, lach. En dan jij, Carolien Borger. Hey Willemijn. In het cultureel centrum Het Klooster staan acht meisjes van twaalf... met rode kopjes voor een grote spiegel. Voor verwachting kijken ze naar een streetdance die blijkbaar vindt dat je je leerlingen het beste motiveert... door verveeld, ongeïnteresseerd en onderuitgezakt... op een stoel met je iPhone bezig te zijn... en af en toe from the top te roepen dat is de toekomst mensen Stilist Fred van leer. Rukou, rukou, mij. Nou, het laatste woord van leer nou, ik ben eigenlijk heel erg blij want ik heb uh, gelegen dat er we weer een stoppel gaan gemaakt deze uh, zomer en uh, ja ik uh, heb er oorijs van zien. Het is eigenlijk mijn laatste woord aan jou voor dag dat ik blij ben blij heel blij blij ah! blij blij blij blij blij En...